Donderdag 4 januari en dit is de Battenvieren podcast. Ik zit hier met uh, Wim van den Berg. Zeker. En uh, we zijn hier bij uh, ons eerste uh, Battenfieren bezoek. Uh, bij Eduard Verwoerd, een uh, trouwe fan van ons. Die heeft ons uitgenodigd en uh, we gaan zo meteen heerlijk met uh, ja, Lisbeth, uh, trouwe gast Liesbeth mm. is er zometeen komt Sid Lucasse. Die komt ook nog. En uh, ja, het gaat gewoon hartstikke gezellig worden. En uh, als jullie dat... Uh, als je zit te luisteren en denk Nou, ik wil eigenlijk ook de bad vieren over de vloer. Dan uh, vooral, uh, vooral doen. Vooral opzoeken op onze Facebookpagina. Ja, en... en, uh, en uh, ja, en, uh, en sturen inderdaad ook ons gewoon ook een berichtje. Uh, we, lezen, we lezen altijd alle berichtjes. Dus uh, die, die binnenkomen, dat, uh, dat komt altijd wel, wel goed. En dan nemen we... Ook veel contact, contact sowieso ook op. En ik, ik moet zeggen, in ieder geval... Ik weet niet hoe het met jou zit Jur Maar de, de ontvangst was in ieder geval prima. Ja. Het, de, echt, het is jammer dat er geen geurradio wat dat betreft is. Of een geurpodcast. Want het ruikt hier ook voortreffelijk al. Ja, we houden hier namelijk ook onze... Uh, en dat moet je niet verwachten bij een <lacht> bezoek Maar uh, we houden hier tegelijkertijd ook nu onze uh, winterbarbecue... Uh, winter en uh, nieuwjaarsborrel. Dus er staat hier pulled pork... Uh, al een hele dag te sudderen en... Uh, God allermachtig, wat is dat <laughs> lekker binnenkomen. Ja. Hoe dan ook. Warm, welkom dus. Uh, bezoek, uh, bezoek vooral onze Facebookpagina en kijk er even naar. Wij gaan het nu hebben over een boek van um, Robert Lem. Die uh, heel wat boeken heeft uitgegeven bij uh, Aspect en de Blauwe Tijger. Uh, wie, is, wie is Robert Lem? Robert Lem is... Uh, uh, um, uh, in eerste instantie van een uh, andere gast, een mentor van Michiel Hemminga. Vaste luisteraars, die kennen die wel. Uh, katholiek, schrijft veel over het geloof. Um, heel veel vertalingen ook gedaan, onder andere van, uh, van, Spaanse, uh, van, van ook Spaanse denkers. En ook heel interessant is dat hij heeft uh, ook de Franse auteur René Girard heeft hij ook. Uh, volgens mij heeft hij daar zelfs ook een aantal werken van. Van, van vertaald, uh, dat is dat is een, een auteur die in Nederland eigenlijk onvoldoende ook bekend ook is. En dat zijn ook echt ook van die van die van die werken uh, die ook in Nederland eigenlijk ja, niet, niet zomaar ook op de, op de markt ook, uh, ook te, te vinden zijn. Maar hij heeft dus ook al die Spaanse denkers. Dus ja, ook, Miguel de Unamuno. Jorge uh, uh, Louis Borges. Ik, uh, ik spreek het vast helemaal verkeerd ja. uit. Uh, en en uh, ja, de, je, je Spaanse tongval is toch niet meer wat het is geweest, hier. Dat, uh, nee, dat <laughs> is ook, nooit uh, En ook uh, Nicolas Gomez Davila. En die heeft het boek Aforismus ge, geschreven. Daar heb ik, uh, dat, dat, heb, dat heb ik uh, naar aanleiding ook van de uitzending van... Tom Zwitser heb ik dat ook, uh, de cultuuruitzending heb ik het ook van hem ook, uh, cadeau gedaan, heb ik ook mm. gelezen. En dat kan ik ook de luisteraars ook aanraden, ook om dat te kopen. Uh, dus een hele set met aforismes, met allemaal in, uh, ja, zoals het ook met een aforisme natuurlijk ook is, uh, in een paar regels. Wat uh, de, de realiteit hij, van. Ja, vat, uh, ja, vat hij gelijk heel scherp de realiteit. En, um, en kijk, wij praten natuurlijk altijd ontzettend veel in deze podcast. Maar hij is juist van het weinig gebruiken van woorden... maar elk woord wat hij dus gebruikt is zijn gewicht in goud waard. En dat is ontzettend knap. En heeft dat werkt dus ook vertaald. En dat kan je ook bij de blauwe tegen krijgen. Dus de luisteraars hebben nog voldoende hoog om te winkelen. Zo ook in de bundel die we vandaag gaan bespreken. Het labyrinth van de filosofie. Er staan ook een aantal tussen de essays door een aantal van die aforismen... waarmee ik toch wel denk van nou, je zet hier... Echt wel goed aan het denken. Ja, inderdaad. Uh, en, uh, maar voordat we het over het boek gaan hebben, we nog een hele korte aankondiging. Namelijk iets heel moois gaat er uh, gebeuren. Deze Robert Lem um, gaat uh, binnenkort in debat bij ons uh, met Paul Cliteur. Nou, uh, daar gaan de vonken vanaf... Uh ja dat, dat gaat inderdaad we hadden natuurlijk eerder hadden we al Sid Lucas versus Leo Lucas wat natuurlijk ook al een uh, debat was dicht bij elkaar in denken ja uh, heel ver van elkaar uh, van elkaar inderdaad verwijderd ik denk sterker nog uh, um, ja er zitten, zitten echt uh, een aantal planeten zitten daar zitten qua denken uh, maar, maar niet minder interessant en het leuke is dus we gaan dus uh, met zowel Robert Lem als popcultuur gaan we het, hetzelfde doen uh, uh, met natuurlijk Robert Lem, natuurlijk met de katholieke insteek, Paul Cluteur met de atheïstische insteek. Dus, uh, en ik denk inderdaad ik denk dat daar absoluut ook weer ook de vonk vanaf gaat. Ja, om een idee te geven van, van hoe, hoeveel uh, planeten dat zijn. Kijk, Paul Cluteur <laughs> is natuurlijk bekend uh, als, als militant antitheïst. Ja, absoluut. De, de, Weet Het vergiet op zijn hoofd, want uh, het vliegende spaghettimonster is een, is een mooi vehikel om het geloof belachelijk te maken. Um, en en uh, Robert Lem, uh, nou, ik denk dat wat, wat wel beeldend is voor de luisteraar, hij, hij gelooft in uh, Maria Verschijningen. Uh, en dan niet, bedoel ik dat, dat niet oneerbiedig, maar dat geeft natuurlijk wel een beetje een idee van hoe ver die twee van elkaar afstaan. En uh, ja, ik, ik kan niet wachten. Slatter die zal, het, uh, zal het interview doen. Um, nu over naar het boek. Ja, het boek. Het labyrinth van de filosofie. Het is een bundel van uh, Robert Lem. En ja, hoe, uh, hoe kunnen we dit eigenlijk samenvatten? Uh, Wat zeg jij, weer? Ja, ik, uh, kijk, ik zou het eigenlijk... Uh, de belangrijkste les in ieder geval die ik uit het boek heb, uh, heb gehaald... en ik denk ook wel dat die ook voor ontzettend veel luisteraars ook uh, interessant ook is... is dat we hebben in onze samenleving een toename van... Uh, het rationeel denken. Dus we hebben we denken over een heleboel zaken, denken wij ontzettend rationeel na. Dus bijvoorbeeld. Um, en dat dat, uh, dat komt ook steeds ook meer ook tot, tot, tot uiting zeg maar, hè. dus uh, we denken steeds economischer bijvoorbeeld um, um, steeds meer wordt er, uh, wordt er inderdaad gekeken van, goh, kan ik hier uh, geld aan verdienen, kan ik hier uh, een berekende samenleving ja, heel, het is allemaal ontzettend berekend en dat, uh, dat gecalculeerd dat zie je bijvoorbeeld ook in bijvoorbeeld ook de toename ook van de technologie bijvoorbeeld, en ook van de computers um, we worden een ontzettend rationele samenleving en in dat opzicht is dit boek contrair dat uh, Robert Lim, die zegt namelijk in, in zijn boek met, uh, met zoveel woorden eigenlijk van de, we zijn nu zover in dat rationele denken doorgeslagen dat we uh, eigenlijk onvoldoende aandacht hebben voor uh, ja, voor, voor in ieder geval het niet-rationele denken. En daarbij komt hij dus ook uit van... Uh, wat is dan het beste framework om uh, ja, in ieder geval... die rationaliteit ook wat meer ook los te laten. En dus ook om wat meer antwoord ook te geven ook op levensvragen. Die je niet ook altijd met een rationeel antwoord ook kan beantwoorden. Ja, dat, uh, dat kan je nou juist ook door middel van het geloof ook doen. En waarbij hij nog zegt van ja, dat, daarvoor is dus ook dat katholieke geloof ook zo goed. Ja, met levensvragen een wijs op uh, bijvoorbeeld... Waar je het net met, uh, met psychiater Frank Koerselman laatst over had. Dus uh, de vraag van hoe ga je om met eenzaamheid? Het leven is in en ineenzaam. Hoe Ja, hoe ver, ja dat? Ja, je dat, dat is inderdaad, dat is inderdaad niet een... In de, uh, uh, de dood. De, ja, de, de dood is bijvoorbeeld, uh, is bijvoorbeeld zoiets... Je, dat kan je nooit plaatsen als mens. Dat, uh, en, en, uh, en, ja, en ook van... Hoe, hoe kijk je natuurlijk tegen dat soort onderwerpen aan? Ja, daar kan je... Uh, ja de, de, ja, de vraag is, is, van, is daarbij het rationele antwoord, ook altijd ook het, het gewenste antwoord, hè? Um, en moeten we ook niet gewoon kijken van, goh, moeten we misschien wat meer ook van het rationele af en wat meer naar die levensvragen toe? En ik denk dat op zich gewoon de grotere vragen weer beantwoorden dat dat in een tijd van social justice warriors, van, uh, van het geëtter over Zwarte Piet, het, het, noem het allemaal, noem al die kleine, kleine versnipperonderwerpjes, ja. maar, uh, maar op, dat het op zich helemaal geen verkeerd idee is om is gewoon die grotere vraagstuk, om die gewoon eens uh, te behandelen en ook gewoon eens te kijken van ja, wat is nou de... Uh, met van fysische met, met, samenhang. Ja, en met welke denktools ga je, ga je nou um, zo'n zo onderwerp gewoon eens behandelen? En ik denk dat dat helemaal niet, niet verkeerd is dat daar nou eens een goed werk ook over is geschreven. Ja. Van, van, hebben wij eigenlijk wel de goede, de goede, ja, het goede denkmaterie, hebben we dat wel te, te pakken om gewoon op een heleboel, uh, ja, om ook een heleboel antwoorden ook te geven ook op, uh, op dit soort vragen? Ja. ja, ik vind het... Uh, ik, ik vond het een... Uh, ik, ben, ben, ik ben atheïstisch uh, opgevoed. Dus uh, voor, voor mij... Uh, dit is voor, jij bent katholiek opgevoed. Ja. Dus, jij hebt hier heel anders naar gekeken dan ik. Ik... Uh, ja, ik heb... Ik heb uh, ja, ik herkende, ik herkende inderdaad heel veel ook als, als katholiek. Uh, dus... dus uh, maar ja. ik, ik, heb hier ik heb hier inderdaad anders, anders naar gekeken. Uh, naar gekeken, ja. ja. Voor mij gingen er wel, wel een aantal, aantal deuren open. Omdat het heel veel denkstappen waren, waren mij eigenlijk niet, uh, niet bekend, moet ik, eerlijk, mm. moet ik eerlijk toegeven. Maar uh, wat ik heel beeldend vind, bijvoorbeeld voor, voor hoe hij uh, ook naar de geschiedenis uh, kijkt. Kijk, hij, hij noemt. Hij heeft het hier over uh, Mikkel de Unam Unamuno. En die, die vervloekt die uh, Duitse cultuur... dat cultuurdenken. Ja. En dat schrijft hij ook in het Duits... met een Duits met een K. Mm -hmm. Want hij zegt, wat is dat cultuur? Dat is een begrip dat, dat kenden we eigenlijk niet. Dat is mm -hmm. iets... dat is een dode, uh, geseculariseerde... Uh, manier om, om over... een geloofsgemeenschap te praten. Om over een gemeenschap... Uh, en, en haar regels te praten. Mm -hmm. En dan, dat, dat beschrijft hij dan ook... Dan gaat, daar haakt hij ook dan... Uh, op inlem... Je hebt een citaat ongetwijfeld. Nee. Oh, je hebt geen, je hebt nee. geen citaat? Nee, ik heb geen citaat. Ja, voor de luisteraars de, heb, even, heb ik wel een plakketje mee. Dus vandaag... Ik heb een plakketje ik kom nu een citaat ook. Een nee, citaat nee, nee, nee. Gewoon, dat is om nee. even die, die, die pagina alleen. En dat, dat vind ik heel... Uh, dat vond ik zelf heel bijzonder. Maar om het even in een wat breder idee te plaatsen. Wat... Hoe Lem bijvoorbeeld naar de geschiedenis kijkt... Kijk, we vragen ons altijd dan af: ook van, ja, waar ging het dan mis? Hè? Ging het, uh, gaat het dan mis bij die uh, weet je, uh, de revoluties van 68? Uh, uh, ja. gaat zie je inderdaad veel bijvoorbeeld in dat ook FVD-stemmers? Uh, ja. uh, volgens mij had inderdaad zelfs de JFVD ook met, uh, met de zomerschool toen ook. Uh, nog, nog even ook extra, extra benadrukt ook van, uh, van wij gaan 68 recht zetten of in ieder geval iets, ja. in die, iets in die denken, ik weet niet meer de er waren in ieder geval woorden van gelijke strekking maar dat, dat was niet van wel dat zijn de nieuwe 68'ers ofzo, uh, maar dan naar ja. rechts ja, en, dan, en die vraag van waar ging het mis oh, waar ging de cultuur de verkeerde kant op die je um, kan dus zeggen 68, je kan uh, uh, zeggen misschien, ja, misschien was het de Eerste Wereldoorlog, misschien was het Marx, misschien was het, uh, mm. weet ik veel. Ja. Uh, sommigen zeggen de Franse revolutie. Robert Lem zegt, eigenlijk is het die hele verlichting waar het, uh, die, die al niet deugt. Eigenlijk is het dat hele uh, liberale denken waar het al misging. En hij pleit ook, uh, dat is wel heel mooi om, om te zien uh, wat hij doet. Hij, hij streeft een invulling na van de middeleeuwen. Want wij hebben allemaal wat krijgen we op school te leren. Van ja, je had uh, die Grieken en die Romeinen. ja uh, Dan had je een hele tijd niks. een uh, hele tijd uh, inderdaad niks. En ja, dan, de... heb je, bam, dan heb je de renaissance ja, ja, ja, en verlichting. En dan, en dan gaan we ja, ineens en weer nadenken. Maar... Ja, dat, dat, is, dat is inderdaad altijd een, een hele, rare, hele rare denkstap. Inderdaad. Dat, je inderdaad van het, uh, dat je van het Romeinse Rijk inderdaad... Nou, de op een gegeven moment viel het natuurlijk ook uit één dat er inderdaad en zo wordt het ook altijd ook in de geschiedenisboeken ook gepresenteerd in Amerika noemen ze het niet voor niks ook de Dark Ages ja. uh, van de, uh, van uh, maar maar en dan in één keer is hij inderdaad de, de verlichting en plotsklaps is heeft hij heeft in één keer heeft iedereen weer de uh, ja de de cultuur ontdekt en in één keer gaan mensen uh, uh, in, nadenken zo wordt het altijd gepresenteerd en uh, daar had ik het ook over, inderdaad ook met, uh, met Tom Switzer toen ook in zijn, uh, in zijn, uh, met zijn boek ook Permafrost. Van, het is natuurlijk heel raar dat, dat, dat, we, dat we zo ook kijken ook naar de geschiedenis. Vanaf Toorbekken zijn we eigenlijk maar een beetje, uh, ja, toen, toen, toen, pas ging het, toen pas ging het goed, maar, maar wat we al die jaren ervoor deden, ja... Dat was eigenlijk maar waardeloos. En ik denk juist ook dat... dat het, daarom is dus ook zo'n zo Robert Lem... Die, uh, uh, die is belangrijk ook voor het debat. En tuurlijk... Uh, er zijn ook een heleboel dingen, weet je wel... De, je noemde het net ook al de Mariefferscheiningen. Kijk, uh, de, de, er zijn inderdaad een heleboel mensen... Die zullen daar niet mee, uh, niet mee eens zijn. En die zullen boos worden. En, en gaan zomaar door. Maar... Ik denk wel dat op zich een contraire stem en ook iemand die in ieder geval ook het geluid vertegenwoordigt van goh, zouden we niet ook eens wat, wat vraagtekens plaatsen bij de verlichting? Ja. En dat op zich in het, in het debat helemaal geen verkeerde stem is. Nee, precies, want uh, wat, wat hij heel treffend ook schetst, uh, Lem, um, hij gaat op een gegeven moment uitgebreid over de universiteit hebben, hè? Mm -hmm. En wat hij zegt, eigenlijk de universiteit, dat wat overigens een, uh, een middeleeuwse uitvinding is, de ja. universiteit. Ja, hij verwees werkelijk naar Newman, ja. En um, wat, wat, hij, wat hij zegt ook is dat je hebt al die aparte velden, je hebt uh, de wet, je hebt de beta-wetenschappen, je hebt nog uh, uh, wel de theologie, je hebt al die versnipperde afdelingen. Mm -hmm. En eigenlijk is er niets meer wat boven die losse snippers uh, van kennis uitstijgt... en die het, die het niet wat het verbindt. zelfs de mm. theologie is tot een eigen hoekje... Uh, of haar eigen universiteit uh, verdreven... en daar is eigenlijk dat hele metafysische denken mist. Het is alleen maar in een hoekje stalen... totdat het hoekje wat dieper wordt. En dan hebben we weer een nieuwe ontdekking gedaan. Maar mm. ja, en dat... hij pleit dan ook een beetje...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 Op onze nieuwe website watavierenpodcast.nl, kunt u eenvoudig via ideal creditcard, overboeking of Paypal uw geld geven aan ons. Ik wil nog een beetje geld geven. <lacht> <lacht> Zee, hier, voor het goede doel. Denk je dan? <lacht> kan er zo op. Ja, en op zich is dat inderdaad ook, is dat ook niet, niet heel. Ja, is in ieder geval ook een. Uh, is dan ook niet ook gek ook dat hij ook terug ook natuurlijk gaat naar de katholieke kerk. Uh, die inderdaad ook wel ook dat denken verenigt. Uh, en ik denk ook dat... En dat, dat, vergeten, dat vergeten een heleboel mensen wel eens ook aan de, uh, de atheïstische kant. Is dat je, je, kan, je kan veel zeggen over de, over de katholieke kerk en wat er, wat er verder ook allemaal, allemaal gebeurt, et cetera, maar... Wat natuurlijk wel de katholieke kerk ontzettend goed doet, is dat je dus laat zien dat je dus, mate, zonder dat je nou eigenlijk materieel heel erg groeit, hè, want het aantal kerken wat er bij, erbij komt uh, en ook wat, wat in ieder geval ook ontzettend toeneemt, dat, dat is niet altijd ook evenveel, even maar dat je wel in ieder geval uh, qua gedachtegoed ontzettend ook kan groeien. En dus ook meer mensen ook kan trekken. En uh, ja, meer mensen ook voor je suiker kan winnen. En dat is altijd iets wat, wat bijvoorbeeld een denker ook als Marx bijvoorbeeld. Hè, als we ook in dat over, ja. over, uh, ja, over moderne denkers het ook hebben. Wat natuurlijk Marx is. Uh, die, hebben, die hebben daar nooit tegen. Uh, die hebben nooit eigenlijk ook tegen die opvattingen hebben die, hebben die gekund. En ik denk dat het wel goed ook is. Dus... Uh, dat hij dat, dat ook in ieder geval ook vanuit die invalshoek van je moet het ook niet ook allemaal rationeel behandelen maar je kan ook dat vanuit een geloofsperspectief ook eens aanvallen ik denk dat uh, ja, dat, dat een goed perspectief is ja, ja en ik denk dat sowieso als je al je over Marx begint dan uh, dat is ook een beetje wat, uh, wat Lem ook zegt, hij gaat daar ook een lezing over geven geloof ik het uh, liberalisme als ketterij heet ja. dat dat is ook een hoofdstuk in dit boek. Klopt. Um, die zegt, het liberalisme is direct verantwoordelijk voor het socialisme. In de zin van dat, dat geseculariseerde idee van liberalisme. Uh, als, als, als een soort uh, weltaansjouwing. Die, um, die heeft, heeft altijd een soort, soort voorkeur gehad voor een, voor een uh, ja, bovenlaag. De, de bovenlaag die, uh, van de bevolking die had daar... Uh, meer aan dan de onderlaag dus kreeg je een seculier ideologische tegenhanger uh, van, van de onderlaag en dat is dan het marxisme en die twee samen uh, dat, dat, dat zijn eigenlijk lege uh, hulsen dat zijn eigenlijk uh, uh, imperfecte gedachteconstructies tegenover een, ja, dat, dat alomvattende uh, gelovige idee ja en uh, ook in het, in het verlengde daarvan denk ik ook dat Um, dat ook, um, kijk, het, uh, het, zowel het marxisme als het liberalisme um, kenmerken zich in ieder geval ook door, door een hele vaste, vaste set ook aan, aan ideeën. Uh, dat doet weliswaar ook het katholicisme, maar ik denk dat we binnen het katholicisme dat er we nog wel, uh, ja dat weet je net, net ook wel, hè, dus ook wat, wat we ook al eerder ook bespraken, daar is wel in ieder geval die. Die ruimte ook voor dat irrationele denken. En dat is er ook bij het liberalisme. Uh, dat, dat, is er, dat is er niet. Hè? Dus je hebt. Uh, dat is ook het marktdenken natuurlijk. Waar mm -hmm. ik, uh, waar ik ook, ook voorstander van ben. Ook omdat. Ik wel denk dat dat. Uh, dat het ook heel erg goed ook is. Voor de, voor de menselijke relaties ook onderlinge. Dus daarom zie je ook dat. Uh, bijvoorbeeld Adam Smith. Bijvoorbeeld. Dat staat weliswaar niet in het, in het boek. Maar kijk Adam Smith die verzond die verzon natuurlijk al die theorieën. Uh, niet zomaar. Dat, dat heeft hij ook gewoon van de school van Salamanca. En daarom is dus ook dit werk... ook belangrijk. Van, je ziet ook waar... de oorsprong ook van een heleboel... liberale ideeën ook ligt. En die ligt mm -hmm. ook weer ook in het katholicisme. En daarom is het dus ook belangrijk... Ook om met een lem ook... Te, in gesprek te gaan. Ook om... Uh, ook om eens ook goed ook naar die katholieke onderlaag, die er in een heleboel van die liberale ideeën zit. Om daar ook eens uh, zo ook wat verder ook op in te gaan. Ja. ja, wat ik wel. En dan. Uh, wat wat ik heel bijzonder vond... Ik was laatst nog het uh, boek aan het lezen van jo Roger Scruton. Uh, ja? Die willen we misschien ook nog een keer binnenkort behandelen. Um, Fools, Frauds and Firebrands. Over The Thinkers of the New Left. Van, uh, van Roger Scruton. Ja, dat Crouton. gaat over de. Voor de luisteraar ook. Dat is een, een boek wat gaat over. Uh, ...alle postmoderne denkers eigenlijk van onze tijd. En dat is dus van uh, mensen zoals Foucault bijvoorbeeld. Ja, Hobbes, uh, bon, uh, uh, Dworkin. S niet, uh, niet, uh, niet te vergeten, het uh, uh, Derrida. Uh, die, uh, alle, Derrida ook? Uh, volgens mij komt, komt Derrida wordt komt ook genoemd, Wordt wel genoemd. Wordt niet? volgens mij wel, wel, wel genoemd, wel genoemd ja. ook hoor. Dus dat, uh, dus dat wordt uh, volgens mij wordt dat uh, wel, wel degelijk wordt dat, uh, wordt dat genoemd. En nee, maar wat, wat, wat wel interessant is dan aan het boek dus, wat, wat Scruton zegt uh, op een gegeven moment of op, op meerdere momenten zelfs is. Ja. Uh, hij gaat dan al die neo uh, benadert dan al die uh, neomarxistische uh, uh, intellectuelen die vanuit hun uh, luie stoel allemaal uh, superabstracte rechtvaardigingen voor, uh, voor uh, gewelddadig verzet uh, bedenken. En die, die leest dat heel aandachtig door en die, die fileert dat dan heel zorgvuldig. En wat hij eigenlijk steeds tegenkomt is dat in die abstracte verhullingen van uh, die rechtvaardiging voor revolutie en gewelddadig mm -hmm. verzet, herkent hij steeds een soort drang van die mensen naar een alomvattend metafysisch uh, wereldbeeld. Dus mm -hmm. ja. je krijgt eigenlijk een seculier geloof. Ja, zin, ja, ja, ja, ja. Hoe, hoe paradoxaal het ook klinkt, maar hij, hij verwijst, het, het, is, het is zo, het is abstract opgeschreven om te vermijden dat je over God uh, kan praten in die zin, in de zekere zin. Ja, dat dat maar... vind ik wel heel, heel treffend steeds uh, van, uh, van Scruton in het boek. Mm -hmm. Ja, dat, uh, en, maar uh, want ik, ik vind dat het gaat een beetje, een beetje ook bij het, bij het boek uh, het labyrinth van de filosofie om maar je proeft dat ook wel heel erg in uh, in ook in net ook weer eigenlijk ook dat, dat, dat werk van Scruton wat daar ook eigenlijk ook wel weer bij, bij past ook in die, in die langere denktrend ja. is van dat je hebt gewoon uh, en dat is zowel met het liberalisme wat je net ook zegt als ook met het marxisme zo het, mensen benaderen het Ondanks dat ze zeggen van nou, kijk mensen atheïstisch zijn, et cetera, mensen benaderen het heel erg ook als een geloof, hè, waar, je, waar je niet vanaf mag stappen, waar je, uh, waar je niet de verkeerde dingen mag zeggen, want, want dan, word je, dan word je uitgesloten, waar je ja. op een bepaalde manier moet, uh, moet denken, anders krijg je, krijg je bepaalde banen niet. En dat, dat, dat valt mij wel erg, uh, erg op wat dat betreft ook. En, en dit is ook weer zo'n zo werk ook wat... Uh, ja, want we hadden... hadden, hadden ik, ik, ik, ik weet niet of je daarbij was. Ieder had het een keer over Yalta. En <laughs> ja, en ja. En, ja. Um, ja. <laughs> iemand had het een keer over Yalta. En toen um, was, uh, was iemand aan het, aan het zeiken van, uh, van uh, dat die, die uh, lieve stro dat uh, die iedereen heel streng in de gaten hield... of alles allemaal wel binnen het, het liberale gedachtegoed viel. Ja, kijk. kijk, en als je, als je al één al ding niet liberaal is... dan is uh, controleren of het wel het juiste, de juiste ideeën zijn die, uh, die je eruit gooit. Ja, ja, kijk, een, een, kijk uh, een gedachtepolitie hoort natuurlijk niet bij het liberalisme. Hè? Dus de, de vrijheid van, de, van het individu daar hoort ook een stukje... de zelfredzaamheid bij, hè? en zo'n gedachte... Nou, nou, dat, dat wordt wel eens ver, vervangen eigenlijk, hè? dus dat, dat, dat... Kijk, liberalisme is wat mij betreft weer niet individualisme. Dat, dat vind ik altijd een belangrijk verschil ook, want heel weinig mensen maken, is dat... Kijk, ik zie liberalisme niet als individualisme. Dat, dat, ik vind liberalisme in de klassieke zin van het woord, is het is, is juist, juist ook vertrouwen ook, dat je met elkaar op een vrije manier ook handel kan drijven. Zonder bijvoorbeeld ook interventie van de, van de overheid. Hè. We, uh, we hebben bijvoorbeeld ook uh, Frank Karsten hebben bijvoorbeeld ook, uh, met de democratie voorbij ook geïnterviewd. Ge ook een dus meer libertaire denker. Maar daar zie je dat, daar zie je dat ook. dat, uh, dat, dat die, die, willen gewoon, die willen vrij handelen. Maar dat is dus niet hetzelfde als individualisme. En daarmee wordt het... Wordt het maar dat, hè, mensen vervallen nee, de, de praktijk, vrijheid van het individu als het individu zijn. En, maar dat is echt een verschil. Ja, en dat is wel iets wat... wat, wat uh, dat idee valt lem wel aan. Want in de praktijk blijkt toch wel vaak... Dat dat absolute individualisme... Dat is toch wel de uitkomst. Zeker bij progressief-liberale uh, kringen. van Je mag het individu en al haar ideeën niet schenden. Nee, want als, je, als ik zeg dat ik een paarse driehoek ben... Uh, of... Uh, dat, dat, ik, uh, dat, ik, uh, dat ik toch wel uh, graag borsten wil hebben. Dan, uh, dan, dan moet, ik, moet, ik, moet daar vooral aan uh, voor alles aan gedaan worden om die ideeën bij te staan. Dat mag nooit belachelijk gemaakt worden. Nou, kijk, en dat, en dat is dus. Het, dat zijn het, mijn ideeën. Kijk, maar dan, dan behandelen we wel een beetje het ding van, van, van Roger Scooten. Uh, wat, je, wat je daarin ook inderdaad ook in, in proeft, is heel erg ook die, die doorgedreven. Uh, ...dialectiek, zeg maar, van, van hoe je dingen moet, moet, moet zien. Ik zal een voorbeeld geven. Kijk, uh, op dit moment, we hebben natuurlijk een huiskamerbezoek... ...ik zit op dit moment op een houten bank. Nou, dat, dat uh, ik, ik ga ervan uit dat op het moment dat, ik, dat je op een houten bank... ...dat je daarop kan zitten, dus ik ga dus ook op die houten bank zitten... ...en voilà, ik zit. Maar nu komt de postmoderne denker. Die denkt van... Ja, maar je kan deze houten bank in al zijn vormen. Ja, wie zegt wel dat dit ten eerste een houten bank is. Ten tweede, op het moment dat je dus op die bank gaat zitten, dat je bijvoorbeeld niet instort. Of dat, je, dat die bank niet kapot gaat. Of dat, dat je, kortom, die hangt dus een heleboel... Uh, een heleboel alternatieven hangt hij dus aan van, goh, weet, je wel, weet je dit wel zeker, weet je dit wel zeker, weet je dit wel zeker, weet je zus wel zeker. En juist ja, door ik... de hele tijd ook die, die twijfel te, be, te brengen en dus niet ook met die absolute zekerheden te komen, daardoor blijf je over een heleboel onderwerpen. Tot in singutums discussiëren. Omdat je namelijk van. Nou, je zou het wel zo kunnen interpreteren. Of je zou het wel zo kunnen. Je bekijkt een bank vanuit het perspectief van mensen die billen hebben. die ergens terecht moeten komen. Ja, en. en je kan het ook van, uh, vanuit het perspectief van. de. Uh, de Indonesische ringstaat bekijken. Ja, maar, maar ja, en dat, en dat is. Uh, nee, dat is dan wel weer meer het. Uh, meer, dan moet je meer ook aan, aan denken zoals zij iets inderdaad, inderdaad denken. Ja. Dus, dus mensen die dus zeggen van ah, goh, we hebben een veel te westers gecentreerd wereldbeeld. Nou wil ik daar nog wel, uh, dan vind ik dat nou net even ook wat, wat anders. Ik vind wel degelijk ook wel dat er, ik denk wel degelijk dat het ook verschilt ook als je bijvoorbeeld in uh, Brazilië over Nietzsche praat. Of je praat in Japan over Nietzsche. Dat dat heel anders is dan als je daar in Duitsland over praat. Dat, dat wil ik nog wel. Dat, dat geloof ik ook nog wel. Hè? Dus, die, dus zeg maar, dus dat daar nog wel een verschil in is. En dat maakt Ziet bijvoorbeeld ook duidelijk. Maar ondanks dat het postmodern denken is. Dat geloof ik nog. Dat wil ik nog wel geloven. En dat, en dat je dus ook. Uh, dat, er dus, dat er dus wel verschil ook in zit. Maar over. Dit soort, dit soort zekerheden, want daarin wordt het dus ook tot in doorgedreven, ja, daar, geloof ik gewoon, daar geloof ik gewoon niet in. In het alsmaar verdacht maken van kennis, van nou weet je het wel zeker, en, en terwijl mensen zien, mensen zien ook gewoon bepaalde dingen voor hun ogen gebeuren, en kunnen er ook niet omheen van ja, dit zie ik gebeuren, uh, we, ik heb de documenten erbij, de bewijzen erbij, wat moet ik verder nog doen, om, om mij dan te, te doen geloven dat ik dit niet geloof, terwijl een postmodern denker zou zeggen van ja, maar je, wat je net Zelfs hebt gezien klopt niet. Ja, handen. ja, want je hebt niet alles gezien. Je hebt niet alles gezien, terwijl ja, je, je kan, kijk, ik heb ook niet absolute informatie over alles, maar dat betekent niet dat ik uh, niet, niet gewoon uh, niet gewoon hier naar Otterlo rij. Bijvoorbeeld, ik weet ik weet ik veel wat bijvoorbeeld uh, de stand van mijn auto was toen ik toen ik uh, vertrok vanuit Amsterdam. Geen idee. Maar daardoor ga ik nog wel het autoritje maken uit Amsterdam. Terwijl een postmoderne denker zou zeggen van... Ja, maar onderweg zou het wel eens de motor stuk kunnen gaan. Of heb je wel eens aan de bandenspanning gedacht. Of heb je wel eens hierover nagedacht. En zo kom je dus ook. En, dat is dus en ondertussen ook wat, ben je wat, niet in een terecht gekomen. Ja, en je, ja. Blijft, je blijft inderdaad stilstaan. En dat is ook het uiteindelijke doel. En daar, uh, en daar ga, ik hem, ga ik hem inderdaad voor de tweede keer vandaag aanhalen. Zit Lucas inderdaad. Die zegt inderdaad de sociale mobiliteit stopt dus op het moment dat je dus inderdaad in, die postmoderne, uh, in dat postmoderne gedachtegoed blijft hangen. En dat zie je dus ook. Mensen gaan gewoon bepaalde dingen niet meer doen. Eh, zoals bijvoorbeeld Sinterklaas vieren. Gaan mensen, uh, er, er denken mensen bij van, nou, uh, uh, Zwarte Piet wordt Piet. Uh, dat, dat, soort, dat soort dingen dat, dat, dat zien we allemaal steeds meer, uh, steeds meer gebeuren. En ik denk gewoon dat, dat uiteindelijk ook, uh, ja, dat, dat dat uiteindelijk ook gewoon ontzettend, ontzettend slecht is. Ja. Want je blijft gewoon stilstaan. Je blijft op zijn stilstaan. Uh, ik had het er uh, laatst ook met, weet uh, hij, Renzo uh, over. Die ja. Renzo die ook uh, toevallig vandaag nog is. Uh, ja, Renzo Verber, ja. Renzo Verber is uh, dus ook met een uh, aflevering over verschenen wanneer jullie dit horen. Um, ...over naambordjes ...en... Uh, ...informatiebordjes in een museum bijvoorbeeld... ...van... Uh, um, ...we hebben geen één waarheid meer... ...we hebben iedereen zijn eigen waarheid... Wat waar leidt dat toe? Uh, nou ja, je, zet, je hebt een informatiebordje... ...en daar zet je natuurlijk niet... ...voor een boek aan informatie op... ...want dat, mm. dat kan je nooit... Uh, hè, dat, uh, ...daar heb je de ruimte niet voor... ...dus je zet er een beknopte versie... Van diezelfde tekst op, een soort samenvatting. Nou, wat is een samenvatting? Dat is altijd een, een, een, een, ja. een foto met een hele slechte resolutie, zeg ik het maar, versus een uh, uh, 10.000-gigapixel 10 uh, crisp uh, foto. Ja. Ja. Die alle details. Ja. Uh, hey, er zit een verschil in. Je moet keuzes maken. En, en, en een, een klein tekstbordje met heel weinig informatie het is nog steeds een geschreven weergave van uh, realiteit nou gaan mensen dat lezen en die denken, verdikkie, dit is niet mijn realiteit die hier staat. Ik ben het hier niet mee, want dit en dat en dat staat er niet in. Dan krijg je ruzie, dan krijg je gesprekken, moet er wat anders in dat tekstje. Ja, maar ook daar wordt dan en, ook weer dus die kennis daardoor ja, weer verdacht gemaakt. Hè? Ja, en, en voordat je het weet, heb je of geen tekstje, of uh, je, je moet een boek bij het museumobject uh, neerleggen. Mm -hmm. Want alle informatie moet meegenomen worden, want mensen zijn niet meer in staat om... Uh, om, om zich tot, tot, tot één gemeenschappelijke waarheid te richten. En dan komen we terug op Robert Lem. Die zegt dus van, joh... Eigenlijk met het opgeven van uh, het geloof... Uh, kan je wel concluderen... Uh, is, is eigenlijk ook die, die waarheid versplinterd. Het, het is... Het is uh, eigenlijk, eigenlijk hadden we dit al kunnen verwachten. Ja, er is een... Um, dat en dat, kijk daarvoor vind ik bijvoorbeeld wel weer een soort van uh, ook het principe God op zich ook nog niet zo heel erg, omdat anders wordt dus alles wordt een mening, dus je hebt kijk, op het moment dat je uh, goed en kwaad op, op basis van, van de wetten van God doet, ja dan kan je uh, daar, kan, daar kan je veel van, van zeggen, daar kan je het niet mee, mee eens zijn, maar dan heb je in ieder geval wel een bepaalde duidelijke richtlijn en wat je nu ziet is dat doordat dus alles een mening ook wordt en dus ook alles, ook qua goed en kwaad alles wordt een mening terwijl over bepaalde dingen um, en dat zou dat, uh, um, ik gewoon ik vind bepaalde slechte dingen vind ik niet ook alleen een, een mening wat dat betreft, dat vind ik ook gewoon ja dat is ook gewoon dat is ook gewoon, gewoon sle ja, slecht dus, uh, ja. ja, nee, het is, het is inderdaad. Want, want binnen dat. Uh, binnen dat uh, uh, het is niet alsof mensen. Uh, zo'n 400 jaar geleden, bij wijze van spreken. alsof die allemaal. in dezelfde waarheid geloven. wanneer zij uh, uh, zich dat, dat voorstelden. Um, binnen het geloof. Het is natuurlijk. ieder gaf nog wel zijn eigen interpretatie aan. Het is, het is, daar ontkom je niet aan. Maar mensen die richten zich wel steeds tot dezelfde traditie en tot dezelfde gebruik en tot hetzelfde symbool. En wat voor een invulling je aangeeft, ja, dat, dat, dat, dat, dat moet dan maar anders zijn. Maar er is wel een soort van eenheid te vinden. Er is wel een soort, er is wel iets wat, uh, wat mogelijk maakt dat, uh, dat, uh, dat uh, de kogellagers gesmeerd blijven. Ja. Dat de samenleving kan draaien. Dat de mensen zich kunnen vinden in elkaar. Dus, uh... Ik denk dat we even naar een afronding moeten... Ja, we gaan, uh, we gaan inderdaad we gaan afronden. We, gaan. Uh, we, we kunnen het... Uh, ja, jullie luisteren, dus jullie kunnen het uh, uitrepen uh, ja, bij onze bekende Tom... Uh, Tom Switzer van de Blauwe Tijger. Tom, kunnen, jullie het, uh, kunnen jullie het kopen? Um, daar is het, uh, daar is het uh, ja, te verkrijgen. En, uh, ja, dat is uh, voor, voor veel luisteraars inmiddels ook wel een, een trouwe plek ook om... Uh, om uh, uiteraard natuurlijk ook met, uh, met aspecten ook om, de, om het boek ook bij ja. ruim, uh, af, te, af te nemen. Ruim 200 pagina's ja? is het. Het is een uh, prachtig boekje. Uh, ik, ja, ik kan alleen maar zeggen koop het en uh, maak je de kennis meester. Helemaal helemaal goed. Nou, luisteraars weer wederom weer. Bedankt ook voor het luisteren. En uh, ja, tot uh, tot de volgende tot keer. Tot de volgende keer.